Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vrouwtje steekt over een uurtje het nationale bevrijdingsvuur aan op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Ze is dit jaar de ambassadeur van de vrijheid. Weet hoe vrij je bent en geniet ervan. We staan met z'n allen op het veld. Het kan allemaal. Je, je mag een foutje maken, je mag uh, en dan daar weer van terugkomen. Het is echt, uh, we hebben zoveel vrijheid, geniet daarvan. Vrouwtje steekt het vuur samen aan met premier Rutte. Na een korte optreden vliegt ze per helikopter door naar andere bevrijdingsfestivals in het land. Allemaal met hetzelfde thema: leven met oorlog. De Wagnergroep, dat is een soort van leger van Russische huurlingen... die trekt zich volgende week terug uit Bakhmut. In die stad in het oosten van Oekraïne wordt al maanden hard gevochten. Volgens de baas van Wagner geven ze nu de stad over aan het Russische leger. In Schotland ga je straks geen agenten met een snor of baard meer zien. Volgens de BBC is dat vanaf volgende maand verboden. Dat heeft te maken met de gezichtsmaskers die agenten op moeten... bij branden of verkeersongelukken. Die zouden niet meer werken als er een dikke baard tussen zit... Voor mensen die bijvoorbeeld vanwege hun geloof niet willen scheren, komt er een uitzondering. En in Egypte zijn ze niet blij met deze Netflix-serie. Er was een tijd lang.... toen vrouwen met onparallelde power. als warriors, kweens, mothers van nations. En er is geen van them meer iconisch. En Cleopatra. Ja, volgende week komt de docu-drama Queen Cleopatra online. En de Egyptische koningin wordt daarin gespeeld door de zwarte actrice Adele James daar zijn ze in Egypte boos over. Een advocaat klaagt Netflix zelfs aan omdat hij vindt dat de serie probeert de Egyptische identiteit uit te wissen. Een petitie om de serie tegen te houden werd al snel 60.000 keer ondertekend. Het weer vanmiddag komen er meer buien, sommige met hagel en onweer. Ook zijn zware windstoten mogelijk. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond wordt het langzaamaan droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Goedemiddag. We zijn er weer. Met morgen is het weekend. PM is er weer. Ja. Terug eh, van middag, weg dag, geweest. Dag, ja. nou, nou, nou. Ik dag. heb van een welverdiende vakantie genoten. He? Heel, hele twee weken is hij hier weg geweest. Nee, tien is, dagen. <laughs> ja, maar dat zijn twee weken geweest. Twee uitzendingen, klopt. <laughs> maar je hebt dus. het goed overgenomen, heb ik begrepen. Dus, het uh, ja. mag blijven. Ja, graag. En jij mag altijd blijven, Pim. Ik mag altijd blijven, oh jee. Ja. Langdurig dus, contract. Nou, we hebben het straks wel over je vakantie, hoe het geweest is. Ja. Voor nu hebben we Roy aan de telefoon. Ja, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ja, Pim, volgende, volgende maand weer? Ja, ja, Pim gaat volgende maand weer. Ik ga maandag over uh... een week naar Spanje toe, naar Andalusië. Een nou, jij maken. denkt er lekker van. Ja, daarom. Pesciano, hè? Ja. Dat mag, dat mag. Dank je, dank ja. je. Ja. Dus, nou ja, in Zandvoort is er wel weer genoeg gebeurd... wat jij dan helaas hebt gemist, Pierre. Ja, ja maar, klopt. Ja. Maar ja, jij hebt het ook leuk gehad. Um, ja, we beginnen maar even bij Koningsdag. Dat was natuurlijk wel weer een happening in ons mooie doorheb. Het begon allemaal natuurlijk met uh, de Vrijmarkt. Daarna kon je ook nog toen poezekopen bij Rabbel... Maar die waren heel snel uh, op. Uh, die waren volgens verhalen al om half acht stonden ze al een rijen dik bij Rabbo voor de deur. <lacht> en om half negen waren ze al uitverkocht. Dus uh, dat, uh, dat liep uh, lekker goed en heel erg leuk allemaal. En wij hebben daar een uh, nieuw van van die ochtend van Koningsdag 2023 hebben wij een leuk reportage gemaakt. En die is nog steeds te zien op ons YouTube kanaal. Oké, okay. ja. hoi. Verder uh, heeft de David Molenburg afgelopen week ook een heel drukke week gehad. Hij uh, begon natuurlijk met de decoratie van de lintjes. Uh, van, met Paul Olieslager en uh, Herbert Fens. Die zijn allebei uh, be be benoemd tot lid van Orde van Oranje Nassau. En dat is een hele hap te worden. Maar uh, die hebben dus een lintje gekregen. En de, dat uh, werd allemaal natuurlijk de dag voor Koningsdag. Uh, Opgespeld met een receptie daarbij natuurlijk in het raadhuis. Verder heeft hij ook natuurlijk wel even een rondje gelopen op de Vrijmarkt tijdens Koningsdag. Maar daarna moest hij natuurlijk snel naar de koffie en theeborrel met een lekker gebakje. In het raadhuis voordat de opening plaatsvond voor Koningsdag 2023. Want uh, daar, daar ontving hij alle gedecoreerde in Zandvoort de afgelopen jaren. Dus je kwam allerlei bekende gezichten tegen met een lintje. Uh, ja, ik uh, liep daar ook rond, maar dan zonder lintje. Uh, verder um, was er ook nog uh, uh, dat hij uh, ja, toch ook eventjes zijn gitaar weer heeft gepakt. tijdens het optreden van Kessel Live uh, met. Uh, uh, ja, met de band. Uh, hij uh, speelde even een paar riedeltjes mee met zijn gitaar bij Laurel en Hardy. Dus hij had een druk, dacht je, die Koningsdag? deze of Afgelopen week bracht hij ook een bezoek aan de bruidspaar Porsche die uh, 65 jaar getrouwd zijn. En, uh, ja, en ook nog aan bruidspaar Ger Gerrit en Astrid Krijenoord van de Werf en uh, die waren 60 jaar getrouwd. Ja, dus uh, daar is hij ook uh, bij uh, lang. Zoals. Zo zie je maar dat onze burgervader uh, ja, een, uh, een persoon is... die dicht bij de burger staat en ook ja. nog toegankelijk uh, is. En dan komen er kritieken natuurlijk van onze, van onze leuke dorpsbewoners. Nou ja, contact met de burgemeester kan je heel erg makkelijk vinden hoor, mensen. Gewoon een e-mailtje sturen naar burgemeester.zandvoort.nl. En daar komen alle berichten... Leuke berichten en minder leuke berichten altijd terecht. Dus, uh, ja. de, zo is het, maar onze burgemeester is gewoon een toegankelijk man. Ja. Uh, verder uh, ja, was er ook iets met een, met een camper aan de hand. Een gestolen camper, uh, moet ik zeggen. Ja. En die werd bij Centerparks, uh, ja, gestolen. Uh, en uh, en Amsterdam, bij de Amsterdamse bos opgepakt. Ja. Ja. En die 52-jarige man is gearresteerd. En uh, een intense achtervolging. Verder uh, is er nog iets gebeurd trouwens. De Mango's Beach Bar auto uh, was gestolen. Ah ja. En uh, die, um, die is ook uh, laat, een, twee dagen later ook weer teruggevonden. Is dus klaarlichte dag uh, van het strand meegepikt. En uh, twee dagen later gevonden in Eindhoven. Dus uh, ah, ja, je ja, heeft ja, die ook wel een ritje gemaakt. Ja. En het, niet, het ziet er niet eens erg nieuw uit. Want volgens mij heeft hij een nieuwe deur erin. Want uh, ja, ik dacht klopt, elke klopt. keer: van... Hè, waarom heeft hij nou 0,5? Ja. <laughs> ah, dat is het sje. <laughs> ja, dat is het sje van mango's. Ja. <laughs> ja, klopt, klopt, klopt. Verder. Ah. Is er weer een goed idee geboren. De gemeente Zandvoort is aan het overwegen om bij de Sofiaweg en de Visserspad een, uh, ja, een goed initiatief te starten. Namelijk een, uh, een bootcamp tuin. Ja. En uh, ja, dat wordt een hele grote tuin met allemaal attributen dat je lekker kan sporten. En dan hoor ik de te denken, ja waarom, uh, geen, uh, ja waarom geen speeltuintje? Waarom geen speeltuintje? Dan zou ik toch maar weer die mail sturen hè, naar burgemeesteredsonford.nl. Dan uh, kan je daar een aanvraag voor leveren. Nee, dat is even een grapje tussendoor. Maar in ieder geval, uh, ja, er komt een, uh, uh, ze zijn aan het kijken of daar, uh, of daar een, uh, een uh, boetkamptuin uh, kan komen. Maar ze zitten wel natuurlijk met de natuur en fauna. En daar gaan ze allemaal eventjes... Uh, nou ja, het, gaan ze het ook, eerste uh, gedeelte kan het toch prima... Ja. Langs Boulevard en, Noord heb je ook al van die uh, trimtoestellen. Ja, dat zijn voor ja. die kleine dingetjes. Maar dit wordt ja. echt een hele grote tuin... dat je echt springen, kan springen, klauteren, alles erop en eraan. Nou, oh, niet uh, voor maar, mij, sorry. Nee, nee ja, dat is gepensioneerd, dus dat, dat zit ook niet meer gebeuren. Maar jij ja, gaat ja. lekker op vakantie. Op bejaarden hebben we weer andere dingen, hè? Zo wil ik Pim ook weer niet noemen, hoor. Oh, nou, nee. dankjewel. Nee, maar um, ja... Trouwens, je zit bij Britje, dus misschien mag het nee, een heel grapje. Hou maar op, ik draai je weg, hoor. Nee, nee, dat doe maar niet. Dus het is tijd. Uh, wil je nou ook een reactie geven over deze bootcamp-tuin? Dat kan via de gemeentewebsite uh, zandvoort.nl. Ja, het lijkt um, leuk. Ja. ja. Nou, dan komen we natuurlijk ook langzaam bij 4 en 5 mei uh, terecht... Uh, ja, het is de dag 5 mei trouwens. Maar ja. uh, in ieder geval, het begon gisteren allemaal natuurlijk met de herdenking uh, van de Joodse slachtoffers bij het uh, Joods Monument. Ja. Waar natuurlijk onze burgemeester ook weer een, een speech uh, gaf en een heel mooi verhaal. Ja. En dit verhaal is ook te lezen op samfatisite.nl ja. met een uh, mooi verslag wat Joma Koper heeft uh, gemaakt. En ook de toebehorende foto's uh, daarbij. Dat geldt natuurlijk ook voor de, de, de herdenking zelf natuurlijk op de, in ieder geval bij het, uh, bij het monument hier in Zandvoort. Daar zijn, uh, heeft de burgemeester en zijn vrouw uh, een krans neergelegd en, uh, en hij sprak daar ook een heel mooi woord. En dat woord is ook terug te vinden op zandvoortinsite.nl en de toebehorende foto's. Ja, Dan, Ja. ...kom ik bij het laatste update van het buurtfeest. Sowieso zijn wij morgen... ...en dan ga ik even snel in mijn telefoon kijken. Maar, in ieder geval morgen zijn wij bij Zandvoort op Zaterdag te gast. Met Zandvoort Insight. En dan gaan wij heel erg leuk nieuws bekend maken. Dat is half vier. Is dan komen Zandvoort we even een kopje koffie dat drinken. Dan? Wat is Zandvoort op Zaterdag? Het programma op, uh, op de middag bij ZFM. Oh, wat leuk. Ja, ja. En um, ja, in ieder geval uh, dat programma. Daar gaan wij uh, iets bekendmaken, iets heel erg leuks. En um, voor het buurtfeest. En um, dat uh, gaat in ieder geval een uh, happening worden. En uh, ja, daar zijn wij heel erg uh, trots op. En dat wordt dan uh, vanaf die tijd ook bekendgemaakt. En dan zal ook het programma op de website van Zandvoort Site geheel bekend worden. Nou, natuurlijk heb ik afgelopen tijd heb ik wel wat elementen natuurlijk bekendgemaakt. Onder de kofferbakmarkt. Ja. Die zit bijna vol... Maar ik kan nog zeggen, er zijn nog wel wat plekjes. En wil je daar wat meer informatie over hebben, stuur dan een e-mailtje nou e naar En daar kan je je kofferbakmarktplek uh, uh, voor reserveren. Dit geldt ook voor de Sandvoortse Goede Doelen of vrijwilligersorganisaties of politieke partijen. Vind je het leuk om jezelf te promoten op het de, op de buurtfeest? Dat kan nog steeds. Ze hebben een kraampje... Die kunnen we regelen voor jullie. En, uh, en daar kan je jezelf in presenteren en promoten. Ik verwacht heel veel mensen. Dus pak je kans als organisatie. Uh, ik zie overal oproepen van we zoeken nieuwe leden. We zoeken nieuwe vrijwilligers. Mm -hmm. Dit is echt de kans om je te presenteren. Stuur daar zelf de e-mail. Dat mm -hmm. En uh, verder, uh, ja, het programma wordt morgen bekendgemaakt. Dus uh, allemaal luister naar Zandvoort op zaterdag om uh, half uh, vier. Uh, zal ik daar aanschuiven. Nou, wat leuk. Nou, ja, heel goed. Ja, ja mooi. Dat. Ja. dat was hem weer voor deze week. Ja. Goed bezig jij, hoor. Ja. Ja. En natuurlijk ja. al je collega's. Ja. ja, nee, zeker. Het is te druk. En uh, er kunnen altijd collega's bij trouwens, hoor. Dus uh, okay. voel je mooi. groepen. Ja. Oké. Okay. Bedankt. Nou, en tot mooi. volgende week. Ja, bedankt. Tot volgende week weer. Het uh, en... volgende nummer uh, slaat niet op jou. Oh, gelukkig. gelukkig. <coughs> Dirty old man. <laughs> Rapje. <Bim, bim>, <laughs> Het is vandaag uh, ongeveer, uh, toch een dikke vijftien jaar geleden, dat de, de Sound of Philadelphia de Philly Soul ja. opgang vond. Dus vandaar dat we daar toch uh, vandaag wat tijd aan besteden. Dus vandaag is ons thema... De had jij de, had je er wat mee? Vond jij het leuke muziek? Ik vond het verschrikkelijk mooie muziek. Ja? ja? Ik had zo'n saal maar op Maar ja, ik ben wat ouder dan jij, want het is dus begin jaren 70. Ja, je Ja, ja ik heb, ik, maar ik heb ook meegedaan begin jaren 70. Oh. Ik, ik leefde en ik ook. Echt? Echt. Ja, Het was je tien of zo. Ja, nou, ik was een jaar of uh, dertien dat ik naar mijn eerste concert ging. Zo. Je was er vroeg bij. Ik was er vroeg bij. Nee, he? niet. Nee. Ja. Dus. Ja, maar goed, ik, ik ben ook op mijn veertiende en dergelijke... ook naar, uh, ja. onder de kerk naar uh, disco's geweest. Dus, uh, <laughs> nou goed, ja. Daar had je dan dit soort... Maar goed, wat achtergrond over de Philly Sound. Hè? Dat is de Sound of Philadelphia. Mm -hmm. uh, de eerste helft van de jaren 70 werd de internationale dansvloer gedomineerd door een wilde, klinkende zout, zoals die in Philadelphia werd gemaakt. Hè? Het is, was eigenlijk de verbindende schakel tussen de soul in de jaren 60 en de disco die aan het einde van de jaren 70 de voetjes van de lichtgevende vloeren kregen. Ja. ja, dus uh, leuk om uh, toch te realiseren, een verbinding tussen de soul en de, en de jazz, nee de jazz, ja, was... uh, de, de disco. disco. Ja. En dan hebben we in het begin, denk ik, ons eerste nummer was T.S.O.P. Uh, uh, uh, de ja. Sound of Philadelphia uit 1974. Dat was eigenlijk uh, toch een belangrijke... Dat heeft mij eigenlijk getriggerd, dat nummer. Het was ook een tune voor het populaire popprogramma Soul Train. Waarin ja. vooral zwarte muziek aan het bod kwam. Ja, hebben wij denk ik Nederland nooit gezien eigenlijk, nee. Dat was meer in Amerika. Ja. Maar het werd gespeeld door uh, MFSB. Mother, Father, Sister, Brother. Het was de naam van immense poem met muzikanten en componisten... die samen gewoon muziek maakten. En ook dat nummer, uh, TSOP, hebben we geschreven. En dat vind ik een, toch... Uh, dat is voor mij de uh, Philly sound, ja. De sound van ja, Philadelphia. Ja. En daarna kwamen we natuurlijk uh, bij de Three Degrees, hebben we dat daarna gedraaid... met Dirty Old Men uit 1973. Hè. Ja. De drie uh, dames... mevrouw Pickney, uh, Holiday en Ferguson... Het was eigenlijk toch wel een van de succesvolste groepen uit de Philly Sound. Ja. Ja, ja, ik vond de was... uh, Pointer Sisters had ik meer mee, vond ik leuker. Ja, met Fire en zo. Met Fire ja, en zo. Ja. Dit, maar ze waren toen al tien jaar bezig, hè? De mm -mm. uh, Three Degrees. En pas in 1973, toen ze dit nummer uitbrachten, uh, The Dirty Old Men, was eigenlijk internationaal heeft het weinig gedaan, maar hier in Nederland en België is het, is het toch wel een nummer één geworden. Misschien door de, de tekst, ja, want het is een liedje over een naar groene blaadjes lonkende oude bok. <lacht> ja, maar het was dus eigenlijk, uh, voor mij is het al een beetje uh, zwarte disco. Ja. En dat vind ik erg mooi, muziek inderdaad. Ja. Dus daar gaan we nu een heel mooi voorbeeld van uh, draaien. Dat zijn de OJ's met backstemmers uit 1972. Backstab. Het is ongedompeld in een warm bad voor strijkers. Het is ook een typische Philly Sound. Philly Soul Song. Het nummertje wiegt voorbij, maar de angel zit in de tekst. Want het gaat over vrienden die je met je geliefde vandoor gaat zodra ze, zodra ze daar de kans voor krijgen. Backstabbers, ja. ja. Ik heb ook gekozen om uh, wat 12-inch versies te draaien. Dus we gaan nu ook lekker naar 8 minuten, nee, bijna 10 minuten luisteren naar de OJ's met Backstabbers. Dus uh, ja. we stoppen er maar mee. Gek genoeg. Is mooie <laughs> muziek. Ah, het is een beetje saai aan het worden. Nou, nah, wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? We gaan uh, naar uh, uh, um, Cabaret. Oké. Okay. Waar zijn we vroeger met Cabaret? Omdat volgende uur om half twee hebben we Marcel in de okay, ja. uitzending. Of, ze play it dus, ja. of play it loud. Of play it loud. Oké. Vandaar dat we dus nu de cabaret doen. En dan hebben we Henk Elzing uit 1974 met de bom. De bom. Politieposten Schelling Brigadier Tjerpstra. Hij <tie> zegt <-tjerpstra> politieposten Schelling Brigadier Tjerpstra... Ja, Backema, waar is er een hand? Huh? Een tijdbom bij Paul Negen? Een aangespoelde tijdbom uit de Tweede Wereldoorlog bij Paul Negen. Zo, zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar staat je er nou mee? In het telefooncel. Oh, hey, mond die adem. Nou, dat is goed opgelost, Bakema. Huh? Nee. Nee, jong, nee, nee, echt, nee, nee. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren. Nee, daar hoef je echt niet bang voor te verwijzen. Zeg, Bakema, nou, uh, wel toeval toevallig dat ik hier een boek heb liggen... met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog, met alle demonstraties erbij... Als je nou even geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo aan, aan de hand van dat boekje... ...samen met hem uh, onschadelijk maken, hè? Hè? Huh? En uh, nee, je komt niet naar je toe. <lacht> nee, nee, nee, je komt ook niet hier naartoe met dat ding maken, maar... Uh, nee, je blijft op je post. Ja, ja, jong, daar kan je nog wat zenuwachtig over worden, maar daar hebben we allemaal niks aan. Moet je eens horen, jong, ik, uh, ik heb uiteindelijk de verantwoording in deze zaak. Kijk eens, als dat ding onder je arm ontploft, moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. <lacht> nou, pak hem maar, mooi zo, en, uh, het lijkt me het beste dat het zo regelen. Als jij me nou even uh, telefonisch doorgeeft wat erop staat op die bom, dan kijk ik in dat boekje voor je na wat voor soort type of test. En dan geef ik de demonstratie zo even door en dan kan jij het uitvoeren en dan leg ik het wel even telefonisch uit. Maar ja, kijk maar even. <kwijnt> hè? Huh? Uh, ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. <lacht> ja, ja, ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja, ja. <lacht> ja, ja, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. <lacht> dat is een goeie, hè? <lacht> ja, iets van <voor> mezelf, hoor. <lacht> huh? Oh, kan je er niet om lachen. Ja, Bakenma, dan nou moet je toch eens één ding van mij aannemen. De snelste manier om promotie te maken bij de politie is... is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieuren. En dat is in veel andere bedrijven ook zo. Maar goed, zeg Bakenma, vertel mij nou eens even rustig en kalm... of er misschien ook een nummer op staat met een letter erbij of wat dan ook. Want dat boekje van mij, dat heb een de diabetische volgorde... Ja, dat ga ik voor je nakijken, begrijp je wel? Huh? Daar had ik meer aan. Ja, wat, de X, ja, zijn. Ja, dat is mooi. Dan ga ik dat eens even nakijken. Huh? Nee, nee, jongens. Dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, nee, echt niet. Nee, nee, nee, nee jongen, Ik heb toch zelf jaren bij de mijnopruimingsdienst gezeten? Ja, goed, is administrateur, maar daarom kijk ik wel weg. Nou, doe nou even rustig aan. Ik kijk hem voor je na en dan krijg je de demonstratie zo en telefoon niet door. Eén hey, moment, John. <coughs> Ik zei hem ongetwijfeld: K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W... X. Directe X. <tieks> <tieks> uh, Baak maar, vertel nog even. Wat voor nummer stond er ook weer achter die X? 772. <tieks> Eén moment, Jan. <tieks> Eén. <tieks> <tieks> Twee. Hé, hey, directe voor de <tieks> oriële. Baak maar, ik heb hem al. Uh. Er waren een paar bladzijden uh, in het boekje. <tieks> nou, uh, dit is een hele goeie, ja. Uh, dit, uh, deze is ja, nou ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat het. Aan de. Uh, ja, de demonstratie moet als volgt schieten. Dubbele punt, let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb ja, je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, zet me op de punt. Oké, okay. dat plaatje gevonden, oké. Okay. Dit plaatje is bevestigd met vier schroeven. Ja, hè, die ook? Oké, okay. die vier schroeven dient men los te draaien... met een anti-magnetische schroeven schroevendraaier... met een handvat op nylonbasis. Ja, die wie niet bij je. <lacht> uh, ja, Bakema, dan doe je het nog met een kwartje. hè? <lacht> jij nou kan maar fel vertellen, Bakema, maar zo slecht is dan nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voer, hè? Oh, hij het nou toch los van het is Nou, hij het nou gedaan dan. Met een knoop, waarvan? <lacht> ja, maar dat kan je toch niet maken? Nee man, vooronderstel nou toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er nou van het warm over. Nou, goed, in ieder geval, dat, dat plaatje, dat hij eraf, hè? Oké. Okay. Nou, nou staat hier dat er twee, even kijken, nou zijn er twee draden zichtbaar. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... We... Ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer leven. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwatten, staat hier. De een hebt de kleur van grijsachtig blauw... en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op. Als je die twee draden met elkaar verward, krijg je kortsluiting en dan kunnen we eigenlijk in het kort wel spreken van Bagema. Het was een aardige jongen, <lacht> maar hij is helaas eigenlijk door Hallo? Ik zeg even, Ha Hallo? B Bagema? Zeg, Bagema? Nou, heb zeker opgehangen. Ja. Het blijft een leuk nummer, ook ja, al die tijd, inderdaad. Ja, ja. ja. Baak maar. Best wel vaak gehoord, volgens mij onderhand, maar het blijft een leuk nummer. Ja. ja. Is, uh... Maar goed, we gaan door uh, met de Sound of Philadelphia. Uh, ook een hele belangrijke uit de filosofie was Billy Paul met Me and Mr. Jones. Ja. Ja, uit 1972. Daarin beschrijft Billy Paul hoe het is om verscheurd te worden tussen de lust. En loyaliteit eh, tussen eh, mannen en vrouwen, natuurlijk. Ja. Buiten echtelijke relatie. ach jee. Ja, Ook ja, ja. Nog. Het zit ook niet mee, hè? Het zit niet mee. Nee. Maar het is een grote hit geweest in Amerika. En ook bij ons, inderdaad. Ik, maar gewoon, ik ja, ja, ik ken de mooiste hun, nummers, ja, uh, ja. Maar Ik ken hem beter, uh, een andere. Mia en Mrs. McGee. Me en wie? Mrs. McGee van. Uh, uh... Bobby McGee. Bobby Janice Joplin. Ja. Maar dit is Billy Paul. Ja. Hij kent hem wel, dat nummer. Ja, het is een erg mooi nummer, ja. Want uh, de Philly Sound heeft toch al best veel, uh, niet alleen maar uh, disco voortgebracht, maar ook deemoedige ballads. Uh, ja, tot uitgelaten soulstampers. En het is eigenlijk, uh, het geluid was dankzij de wildere arrangementen, met een belangrijke rol voor strijkers, blazers en koortjes, toch wel heel herkenbaar, ja. Het disco inderdaad met op de achtergrond er wel heel ja. veel strijkers en zo. Dat ja. zal je bij Billy Paul ook gaan horen. Je komt Billy Paul met me and Mrs. Jones.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 En ik wil dit uh, uur afsluiten tot het nieuws en de reclame met Blue uh, Rolls. Ook een hele belangrijke uh, ster uit die tijd. Ken je hem, Blue Rolls? Als ik, ik hem hoor wordt... ongetwijfeld. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik wil wel even een stelling bij jou. Ben je een beetje woke? Woke? Nee, ik weet eigenlijk niet eens wat het betekent. Uh, dat, dat, dat, dat je heel flexibel bent van wat wel en wat niet kan. Ik heb een stelling. Je hebt dames wie rennen en je hebt heren wie rennen, hè? Dieren? Wielrennen. Wielrenners. Oh, ja, okay. fietsers. Ja, ja. ja? Um, transgender. Een, een transgender vrouw. Ja. Die doet mee met... Je uh, in Amerika meegedaan met vrouwen uh, wielrennen. Vind jij dat terecht? Nee, is niet terecht. Vind je dat natuurlijk. kunnen of vind je dat niet kunnen? Nee, niet terecht. Nee. Oké, okay, nou, dan is eigenlijk de stelling al. <laughs> Nee, dat dat hoefde je niet over na te ging. zal hij toch uh, meer spieren hebben, denk ik. Nou, hij zit al een tijdje aan de... Aan uh, um, de Nee, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> aan de vrouwelijke hormonen. Oké. Okay. Want daar begin je natuurlijk mee. Ja. Maar sowieso is bij geboorte een, een jongetje al anders in de spier en de bot opbouw als dat een, uh, ja, een vrouw het is. Ja, we toch wel. Ja. Dus ja. ja. Vind, weet je, ik, ik vind, mensen mogen als transgender overal aan meedoen, maar ik heb zoiets van: ja, dit is toch wel iets anders. Dat ja, op een gegeven moment ook in Zuid-Amerika of Zuid-Afrika die hardlopen met van die transgender. Uh, met die met blades, ja ja. ja, ja. Die zijn vrouw doodgeschoten heeft. Ja. ja. Mag dat wel, ja. Nou ah ja, ja weet je, als je alleen kan. maar tegen mensen met blades rent, dan is het natuurlijk. Ja, het is de Paralympics, dus er zijn meer mensen met die blades. En een transgender met blades? Of weer een apart? Ah. Nou ja, ik, ik heb gewoon zoiets van... Ik, ja, dat is dan de concessie die je moet doen. Ja, ik vind niet... Je, je, je, ik, wil, ik, wil, ik vind prima iemand met, met vrouwen aan te en al dat soort dingen mee als vrouw te behandelen. Maar het is natuurlijk van geboorte geen vrouw. Nee, we hebben wel andere, andere spieren. Het dat, dat, ja, dat dat, ja. ja. werkt anders en de botten werkt anders. Wij zijn gemaakt om te baren en niet om kracht nee, waar. uit te oefenen. Ja. Ja. Dus jij bent erop tegen. Eigenlijk mogen ja. we niet meedoen? Ik vind, ja. Dat vind ik wel. Ja, ja dat is moeilijk inderdaad. Ja. Ja. Maar dat hoe, zit, hoe zit het dan? Stel je voor, je hebt je om laten en je wil meedoen met damesvoetbal. Ja, dat mag dan ook. Ja. ja. Maar goed, deze, deze vrouw won ook alles, hè? Ah. Dus ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ze mogen en, de, als de, ze maar niet winnen. Nou, <laughs> nee, de, de, de wieler Uni heeft, uh, heeft in de, inderdaad gezegd... dat de koers uh, niet, uh, niet voor transgenders is. Nee, nee. Nou, daar moeten we iedereen maar eens over nadenken, ja. Ja. We eindigen weer met, uh, of we eindigen dit uur... met Lugos. See You When I Getter. Ook een extended mix, dus... Gaat helemaal door tot het nieuws. Tot na het nieuws. change for a quarter. I gotta make a phone call right quick before I get in the bus. Boy, I had a hard day. I'ma go on nine late. Call my old lady to see if she need anything from the store before I go in. You know what I'm talking about? Yeah, sweet girl, man. Listen. mess up your mind I just called to say I'm on my way Oh and I'll see you when I get there I hope you're in a good mood You know a man's home is his castle and I'm coming home to groove Oh, And I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. And you be ready for good love. You be ready for good love. Cause I've worked hard all day. And I'm coming home to be with the one I love. And like cold wine, soft music on the radio.